Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. OV-bedrijven gaan schrappen in de dienstregeling. Dat kan betekenen dat je volgend jaar een bus of trein eerder of later naar je werk of college moet pakken. NRC belde met de negen OV-bedrijven en die zeggen allemaal dat ze in geldproblemen zitten, doordat er minder reizigers zijn. Ze hebben simpelweg niet genoeg geld meer om alle treinen, bussen of metro's te laten rijden. In nog eens acht regio's zijn zoveel coronabesmettingen... dat daar het risiconiveau op zeer ernstig is gezet. Het gaat om delen van Noord-Holland, Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. In totaal zijn er nu 16 veiligheidsregio's waar het hoogste niveau geldt. Vorig jaar is er weer meer vlees gegeten in Nederland. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit keken welk vlees populair is... We eten in Nederland zo'n 39 kilo per persoon per jaar vlees. Waarvan ongeveer de helft varkensvlees, dus dat is het meest populair... dan zo'n 11 à 12 kilo kippenvlees en 8 kilo rundvlees ongeveer. Veel vlees werd er volgens de onderzoekers gegeten in restaurants. kan dus best zijn dat de cijfers er volgend jaar door de sluiting van de horeca anders uitzien. Maar nee, nu even verlos van Schuurs. En Schuurs kan er niet meer bij. Maar nee, met het schot. Oh. Eigen goal, Taliafico. Een lullig begin voor Ajax in de Champions League. Ajax ziet Taliafico, tikte de bal gisteravond in eigen doel tegen Liverpool. De Amsterdammers kregen wel genoeg kansen. bleef spannend tot diep in de extra tijd. laatste minuut. Stadius speelt de bal terug. Nou, Taliafico dan. Daar komt Adrian. die zit mis. Ekkelenkamp kan het oh. doen. Echt een grote kans. Ja. Het is echt een grote kans voor Jurgen Ekkelenkamp. Die hier de 1-1 had kunnen binnenschieten, maar het lukte hem dus niet. Trainer Erik ten Hag baalt. Ik denk uh, dat Liverpool uh, vanavond kwetsbaar was. En daar, daar hebben we helaas niet van geprofiteerd. Dinsdag mogen de Amsterdammers in de herkansing. Dan is de Champions League wedstrijd uit tegen Atalanta Bergamo. Het weer af en toe zon, soms kan er een bui vallen. Het wordt weer behoorlijk zacht, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Batoverdorp. Er zijn twee rijstroken dicht en daardoor staat een korte file vanaf de afrit Haarlem-Zuid. Tot zover de verkeersinformatie.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 That's so hot to understand. Het is meestal hoe het gaat Foto's in de brullenbak en spullen op de straat De allermooiste liefde die wordt ingeraakt voor haat Ik hap in mijn handen, want wij doen dit anders Ik gun jou zo om samen te zijn Ook al is het even ver en is het niet met mij Grote boog omheen Amen.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 ZFM en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De protestantse kerk in Nederland zegt dat ze voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog... heeft bijgedragen aan een klimaat van antisemitisme. Dat staat in een verklaring die het hoofd van de PKN gaat uitspreken... tijdens de herdenking van de Kristallnacht. Trouw citeert uit die verklaring. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Stiel uit IJmuiden strafrechtelijk vervolgen... vanwege overtreding van de milieuvergunning, dat meldt de Volkskrant... De staalproducent zou niet genoeg doen om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen te voorkomen. In Thailand is de noodtoestand opgeheven. De regering voerde die vorige week in om de aanhoudende protesten te stoppen. Groepen groter dan vijf mensen waren niet meer toegestaan. Maar die maatregel leidde juist tot meer weerstand. Het weer af en toe zon, soms een bui, eerst vooral in het noordwesten, later juist in het zuidoosten. En het wordt vandaag 15 tot 19 graden. E. A that's washing over me. You're like a rhythm, take control of me. Yeah, yeah. You're all I want if you could only see. that it's tearing me apart. When I'm away, girl, are you missing me? Are you aware you get the best of me? Yeah, yeah. I wanna know 'cause you're a mystery and you're tearing me apart. Cause I, I need you now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 Side down easy now. Let me see you move. 6.9. 9 c 40.